Reputatiecoaching podcast nummer 158. Wordpress 4.4 is uitgekomen. Ik vertel je zo wat er nieuw aan is. Dan heb ik een verhaal over foto hijacking. En ik vertel je kort over de presentatie die ik bij een opdrachtgever heb gegeven ten behoeve van een SEO audit. Wist je dat klikken op je lokale vermelding helpt om hoger op te komen in de lokale resultaten? Nee? Blijf luisteren. Daarna vertel ik je over het belang van instellen van afwijkende openingstijden gedurende de feestdagen en hoe je dat moet doen. Op Frankwatching las ik 12 tips om livestreaming met Periscope zakelijk in te zetten. Die heb ik wel nodig, want uh, tijdens de workshop in samenwerking met de hogeschool Tilburg, die morgen op de agenda staat, zal mijn presentatie ook live worden gestreamd. Apple Maps wordt op iOS driemaal maal vaker gebruikt dan Google Maps. En sta jij nog steeds niet op Apple Maps met je bedrijf? Gemiste kans zou ik zo zeggen.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 Twee dagen geleden is WordPress 4.4 uitgekomen. Deze keer heeft het de codenaam Clifford ter nagedachtenis van de jazz-trompetist -trompet Clifford Brown gekregen. Tegelijkertijd is, zoals je aan het eind van elk jaar gewend bent, ook een nieuw theme uitgekomen van WordPress, als opvolger van 2015. Dit theme heeft dan ook de originele naam 2016. De belangrijkste veranderingen in de notendop zijn als eerste uh, responsive images. Je hoeft niets meer te veranderen en niets speciaals te doen in welk theme dan ook. Images worden altijd responsief vertoond en schalen dus mee met de grootte van het scherm waarop ze worden bekeken. En de tweede belangrijke verandering is Embed Everything. Je kunt nu vrijwel alles embedden. Je kunt zelfs de ene WordPress post-embedden in een andere door de URL in de editor te plaatsen. Verder ondersteunt WordPress 4.4 ook vijf nieuwe zogenaamde o-embed providers, te weten CloudUp, Reddit Comments, Reverb Nation, Speakerdeck en Videopress. Verder is ook de API vernieuwd. Uh, dat is de manier waarop andere services tegen of met WordPress kunnen communiceren. Ik ga gestaag door met het verzamelen van punten als lokale gids in het programma van Google. In podcast 156 twee weken geleden vertelde ik je nog dat ik toen de 500 punten was gepasseerd... en daarmee niveau 5 had bereikt. De score op dit moment is 926 punten, dus het gaat lekker. Laatst was ik bezig wat vermeldingen van ANWB-keuringstations en ANWB-winkels op Google Maps te verrijken toen ik op een aparte vermelding stuitte. En dat was niet zozeer de, de vermelding vreemd, maar de foto die erbij stond. Ik verwachtte bijvoorbeeld een foto van het keuringstation of de voorgevel van, van een awb winkel Maar ik zag tientallen vermeldingen in Google Maps met foto's van trekhaakcentrum.nl. Allemaal verschillende foto's van bestikkende auto's waar die URL op stond, gebouwen waar bennis hingen met die URL en dergelijke. Het was duidelijk dat er niets niet aan de haak was, dus ik belde de internetmarketingafdeling van de AWB. Daar werd ik in één keer door verbonden en toen had ik iemand die me tenminste begreep. Althans, nou ja, dat dacht ik. Volgens mij vertelde ik duidelijk dat tientallen van hun vermeldingen op Google waren voorzien van foto's... die volgens mij door de AWB ongewenst waren. Ik gaf als voorbeeld Almere. De beste man aan de telefoon zegt toe het door te geven aan de verantwoordelijke. En zo zowaar, een paar uur later was de foto van locatie Almere verdwenen. Maar er zijn nog steeds een paar locaties die nog niet veranderd zijn... dus ik denk dat de AWB marketingafdeling nog niet alles in de gaten heeft... Want we zijn nu een paar dagen later en dan zie je dat een aantal locaties nog niet zijn aangepast. Zoals bijvoorbeeld Ridderkerk, Dordrecht, Waalwijk, Helmond en Breda. Ik heb dit fenomeen foto hijacking genoemd. Het kapen van online real estate bij anderen door hun foto's weg te drukken door je eigen foto's bij de bedrijfsvermelding te uploaden. Ja, het kan natuurlijk ook zo gemakkelijk. Een fotootje ergens uploaden bij een locatie. Volgens mij worden foto's niet echt gecontroleerd, in elk geval niet op inhoud. Dat is ondoenlijk gezien de hoeveelheid die er wordt geüpload. Maar zo loop je dus het risico dat jouw marketing wordt ondermijnd door iemand anders, zonder dat jij er erg in hebt. Als bedrijf ga je heus niet elke keer kijken hoe je bedrijfsmelding eruit ziet, toch? De foto's van de AWB bleken afkomstig van picasseweb.google.com. Ik denk dat de hackers, of hoe je ze maar wil noemen, ze vanaf daar hebben geassocieerd met de locaties van de AWB. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat ze nog niet geverifieerde locaties via een spreadsheet bulk upload van die foto's hebben voorzien of zo. Ik, ik weet niet precies, maar dat kan ik me zo ongeveer voorstellen. In de show notes heb ik een screenshot opgenomen van de foto's op Picasso web. Die foto's kwam je dus tegen op de diverse ANWB locaties. Volgens mij moet de ANWB dit rapporteren aan Google als misbruik en wellicht uit Google erin, alhoewel ik de kans klein acht. Dit incident in ogen schoonnemende heb je er dus eigenlijk weer een taak bijgekregen die die het beste eens in een paar maanden uitvoert. En dat is het controleren van hoe je bedrijfsmelding wordt vertoond op Google Maps en natuurlijk ook in de zoekresultaten. Vorige week was ik bij een bedrijf in Nieuw-Vennep en ze hadden me gevraagd om eens te kijken naar de SEO-aspecten van hun website en ook naar, die, naar een website van een klant die zij hadden gemaakt. Ik heb in ieder geval de eerste twee uur met de softwareontwikkelaar gepraat over hun eigen site en ook de, over de site die ze voor hun klant hadden gemaakt. En daarna heb ik met de klant gesproken waarbij ik meer een business insteek heb gekozen en minder op de technische aspecten ben ingegaan. Het blijkt toch dat een, be een professioneel bedrijf dat dan een website maakt voor een klant, ja, dat er toch nog best veel ruimte is voor verbetering en ik kreeg een heel positieve terugkoppeling van zowel de klant van de opdrachtgever als de opdrachtgever zelf. De opdrachtgever vond het echt uitermate succesvol en postte dit zelfs ook op LinkedIn samen met een foto waarop ik sta te presenteren. Naar verwachting moet ik wel nog wel eens vaker of hen een site-analyse uitvoeren of een presentatie geven aan een of meer van hun klanten. Het gerucht ging al lange tijd. Het blijkt dat je veranderingen in de ranking van je bedrijfsvermelding in de lokale resultaten kunt beïnvloeden door op je vermelding te klikken en door anderen erop te laten klikken. Maar Google heeft dit recent ook zelf vermeld op haar site. Zo stond eerst de tekst te lezen. Search history. In the past, how many times has the listing been clicked on by users searching with the keyword? Toen dit openbaar werd, heeft ze er ook snel weer vanaf gehaald en de tekst veranderd in. Search history. The number of times it has been useful historically on the basis of relevance, prominence and distance. Dus toen werden er nog drie andere factoren genoemd: relevantie. Hoe relevant is het bedrijf voor de zoekopdracht die de gebruiker invoert? prominentie, hoeveel verkeer gaat er naar de site... en afstand van het bedrijf tot degene die de zoekpoging doet. pas we gaan nou niet massaal op je met de vermelding zitten klikken. Oké, okay, een keertje vaker klikken kan dus geen kwaad. Sterker nog, het doet, je blijkbaar, euh, doet blijkbaar je vermelding goed. Dus ik zou zeggen, klikken! Sinterklaas is alweer voorbij, maar er staan nog een de nodige feestdagen voor de deur. We hebben kerstavond, eerste kerstdag, tweede kerstdag, oudjaarsdag, nieuwjaarsdag... En dat zijn allemaal dagen dat veel bedrijven afwijkende openingstijden hebben en sommige bedrijven hebben ook voor die tijd bijvoorbeeld een aantal extra avonden koopavond. Natuurlijk moet je die tijden communiceren. Ze op een etalage ruit plakken zoals men vroeger deed is niet echt handig meer. Veel mensen gaan niet doelloos door een winkelstraat lopen om vervolgens in elke etalage te kijken wanneer die bepaalde winkel open is of niet. De actuele openingstijden op je website plaatsen is al een stuk beter... want vrijwel elke zoekopdracht naar een lokaal bedrijf begint online. Ja, het leeft echter weer een groot, ander groot probleem want veel mensen klikken niet per se door naar de website van de winkel. Mensen typen de bedrijfsnaam in Google... en kijken dan wat ze zien in het overzicht van de lokale resultaten op hun mobiel. Als er dan geen openingstijden staan bij jouw vermelding... maar wel bij die van, van een concurrent... dan is de kans groot dat die persoon naar je concurrent gaat. Of wat nog erger is... is dat als je bij een winkel komt waarvan je op internet had gelezen dat die open zou moeten zijn... maar bij aankomst blijkt dat dat dus niet het geval is. Dat is wel een erg negatieve klantervaring. Daarom moet je dus niet alleen de openingstijden van je bedrijf op je site actueel houden... maar nog belangrijker is het dus om dat bij Google te doen. Dat doe je door te surfen naar google.com slash business. Daar log je in met het Gmail-adres waarmee je je bedrijfsvermelding hebt geclaimd. Hoe Eduard, geclaimd zeg je? Moet ik bij vermelding claimen? Jazeker! Als jij in staat wilt zijn om je gegevens in de lokale resultaten van Google te wijzigen, dan moet je je bedrijfsmelding eerst claimen met een Gmail-adres. Daarna kun je de gegevens dus naar harte lust aanpassen. Wat echter niet bijste duidelijk is, is hoe je bij die speciale openingstijden komt. Als je na het inloggen een kaartje ziet van je bedrijfsmelding, moet je rechtsboven klikken op lijstweergave. Wanneer je vervolgens doorklikt naar je site, zie je dat je opeens wel speciale openingstijden kunt instellen. Als je daar toch zit, controleer dan meteen of je standaard openingstijden nog wel kloppen en pas aan in die nodig. Stel dan ook je afwijkende openingstijden voor de komende weken in onder het kopje speciale openingstijden. Let wel dat je die speciale tijden pas een week van tevoren ziet in de resultaten, omdat die maar voor vandaag en de komende zes dagen worden vertoond, voor een week dus. Ik zal hier binnenkort een video van maken om je te laten zien hoe het moet. Maaike Gulden publiceerde op Frankwatching 12 tips om livestream zakelijk in te zetten... ...speciaal toegespitst op Periscope. Je weet dat ik morgen de workshop geef in samenwerking met de studenten van de Hogeschool Tilburg in Utrecht. Ik wil de presentatie die ik daar geef eigenlijk ook streamen via Periscope. Dus ik kan er ook even mijn voordeel doen met de tips. De tips zijn als volgt. Een aantal liggen erg voor de hand, maar goed, ik noem ze toch eventjes. Als eerste, een goede voorbereiding. Nou, ik heb een presentatie gemaakt, dus dat moet goed gaan. Twee, hergebruik van de content... Periscope neemt de livestream ook op, dus die kan ik later hergebruiken op de mobiele telefoon. Als derde, ga interactie aan. Nou ja, dat moet ik morgen dan in de praktijk maar doen. Als vierde, wees authentiek. Nou, ik ben mezelf, dus dat komt goed. Vijf, deel waardevolle content. Volgens mij heb ik hele waardevolle content te delen, dus ook dat gaat goed. Zes, promoot je uitzending vooraf, waarvan akte. op dit moment. Zeven, gebruik een pakkende titel. Daar zal ik nog even over nadenken. 8. beperkte de chat niet. Nou, dat wordt een beetje lastig om ook de chat bij te, te gebruiken, maar ik ga het proberen. 9. deel op Twitter. 10. Zet de locatie aan. Nou, dat, dat staat standaard aan, dus dat komt goed. 11. Meteen actie. Dus je moet niet gaan staan wachten om te kijken van zijn er al mensen die zitten te kijken. Want een groot deel van de mensen kijkt of gewoon de opname binnen 24 uur of een opname die je zelf eventueel later online zet. En als twaalfde punt promoot de herhaling. Ja, dat, dat moet ik naar de rand dan doen. Ik heb het al eens eerder gezegd, zeker geschreven. Livestreaming verandert de wereld van de nieuwsvoorziening... omdat tegenwoordig iedereen een smartphone op zak heeft... en dus vrijwel altijd eerder ergens ter plek is waar iets gebeurt... dan de filmploeg van een tv-station. Ik vind het wel spannend morgen... maar ik zal mijn best doen om me morgen aan deze tips te houden. Het kostte Apple drie jaar om het te realiseren... maar inmiddels is Apple Maps duidelijk leider in de kaarten... in het gebruik van kaarten op iOS... in tegenstelling tot Google Maps, die natuurlijk leider is op Android... Volgens Associated Press logt Apple elke week 5 miljard zoekpogingen op Apple Maps. 5 miljard. Oké, okay, toen Apple Maps voor het eerst gelanceerd werd in 2012 was het geen succes. Sterker nog, het was een grote aanfluiting. Mensen landen in het water en weet ik wat allemaal. Als ze instructies van, van Apple Maps opvolgden. Maar Apple heeft grote stappen gemaakt in die drie jaar en heeft de kaart enorm verbeterd. Dus Apple Maps is inmiddels enorm populair. En daarnaast is natuurlijk de Apple Car gesignaleerd. Dus Apple is enorm hard bezig om een inhaalslag te maken. Als jouw bedrijf nog niet op Apple Maps staat, raad ik je aan je bedrijf alsnog zo snel mogelijk op Apple Maps te zetten. Ik heb een instructievideo online staan waarin je dat kunt zien. Recent heb ik een bedrijf geholpen met het verbeteren van de ranking in de lokale resultaten. De korte versie is dat het bedrijf meer dan één bedrijfsvermelding in Google had die inconsistente gegevens naar Google communiceerde als gevolg van een paar verhuizingen in het verleden. Die foute vermelding hebben we verwijderd. Ja, volgens mij heb ik ze allemaal kunnen opsporen. Het is nog iets te vroeg om nu te zeggen of dat het euvel was, maar ik heb verder niet echt wat kunnen vinden. Heb jij issues met je ranking in de lokale zoekresultaten? Wil je weten waar ik zoal naar kijk als ik er voor een opdrachtgever induik? Nou, ik zal je een aantal punten noemen. Als eerste, de zoekresultaten. Scoort het bedrijf eigenlijk wel op zijn bedrijfsnaam als je zoekt? Want als dat al niet het geval is, dan is het vaak zo dat het bedrijf een penalty heeft, een straf van Google. Dat het gewoon uit de index verdwenen is, verwijderd. En scoort het een beetje de organische resultaten En in Google Maps, als je op de bedrijfsnaam zoekt of op gerelateerde termen. Dan een paar technische aspecten. Kijk ook eens naar de robots.txt. Kijk eens wat erin staat. Heeft Google wel toegang tot alle onderdelen? Want vroeger was het ja, standaard om, om JavaScript en CSS af te sluiten voor, voor Google. Maar tegenwoordig wil Google het allemaal kunnen zien omdat het naar zeggen, Google de hele content zelf rendert. En als het ware kijkt hoe de pagina eruit ziet. ...of die daadwerkelijk goed is en interessant voor gebruikers. En dan een ander technisch aspect. Heeft de, de site een XML sitemap? Is het bedrijf geregistreerd in, in Google Webmaster Tools... ...zoals het vroeger heet of zoals het tegenwoordig heet Search Console? Staan er nog rare dingen in Search Console? En zoek eens op site, dubbele punt en dan de domeinnaam... ...of de website moet ik zeggen... ...om te zien hoeveel pagina's er in de index staan... ...en welke pagina's welke belangrijke pagina's bovenaan staan. Vervolgens controleer ik dan de Google Mijn Bedrijf Vermelding. Ik kijk bijvoorbeeld of alle categorieën correct zijn... ...en is de beste als, categorie, als primaire categorie ingesteld. Ook kijk ik of de zaken in strijd zijn met de richtlijnen van Google... ...want als, als je je niet houdt aan de richtlijnen... ...kan het ook zijn dat je lager scoort of, of helemaal niet goed vindbaar bent. En wat ik al zei, zijn de dubbele vermeldingen. Je moet altijd zowel Google, Google Maps als Google Map Maker controleren... ...op naam, adres, telefoonnummer, oude telefoonnummers, etc. En zoek eens dus ook alleen op telefoonnummers of oude telefoonnummers... ...en kijk wat je vindt. Dat werkt tegenwoordig trouwens niet meer in Map Maker... ...maar nog wel in Google en Google Maps... Dan ten aanzien van de locatie staat de marker die je ziet op Google Maps wel op exact de juiste plaats. En dat is heel belangrijk dat niet de, de marker op de ene plaats staat en dan gekoppeld is aan een heel ander adres. Controleer ook eens even op Street View om te zien of het klopt. Kloppen de naam, adres, plaats, postcode oftewel de, de NAPT en de URL en komen die overeen met de website? Is het een echt adres of is het een fake adres of is het een postbus of een virtual office of iets dergelijks? Want... Ook dat is iets wat indruist tegen de richtlijnen van Google. Je moet een fysiek adres hebben dat te controleren is. En wat ook belangrijk is, is dat je je locatie markeert als een zogenaamde service area business. Uh, dat is een locatie waar je geen klanten op locatie krijgt. Dat is dus bijvoorbeeld voor een fotograaf die geen studio heeft, dus altijd buiten de deur fotografeert. Dat geldt ook voor een webshop en een loodgieter en een schilder bijvoorbeeld. Die moeten hun bedrijf markeren als een service area business en dus aangeven dat ze geen klanten op de locatie ontvangen. En is het adres trouwens wel in de juiste plaats? Ik heb ook wel eens gezien dat een adres op een heel, in een heel andere plaats was opgegeven. Heel belangrijk om te controleren. Staan de business pin en de adres pin op dezelfde plaats? Daarvoor moet je dus de Google Maps voor de business... en de Google Maps voor het adres openen. En dan maximaal inzoomen om te kijken of die pins exact overeenkomen. En pins, dan bedoel ik de markers, die omgekeerde druppeltjes. Hè? Ten aanzien van de website staan de juiste geografische termen wel op de website. Worden die wel gebruikt in de content? Want als je probeert te renken voor, voor, voor Apeldoorn en je hebt artikelen over Zeist en Utrecht en Limburg en noem maar, noem maar op, dan is het lastiger voor Google om te controleren of om, te, om jouw bedrijf te koppelen aan de plaats, aan Apeldoorn in dit geval. Heb je meer dan één site, dat is ook riskant. Dat je, dan moet je meer gegevens nog onderhouden en dan weet Google ook niet welke site die eh, moet, dat, moet zien als daadwerkelijke site met autoriteit en die moet koppelen aan je bedrijf. En komen de NAPT, de naam, adres, plaats, postcode en telefoonnummer overeen met de gegevens die in Google Mijn bedrijf staan. Ook kijk ik vaak naar inkomende links. Daar gebruik ik vaak AHrefs voor. De link daar naartoe vind je natuurlijk in de show notes. Ik kijk dan waar komen de links vandaan? Wat zeggen de link- -ankerteksten? en ankerteksten? En ja, dat soort zaken. Want ik heb wel eens gezien dat een bedrijf enorm geassocieerd werd met Viagra en dat soort zaken. En dat is natuurlijk niet iets waarmee je geassocieerd wil worden, tenzij je uh, daadwerkelijk Viagra verkoopt. Maar in dit geval ging het over een, een klussenbedrijf. Dat was natuurlijk erg ongewenst, dus toen heb ik een heleboel links moeten disavouwen, zoals dat dan heet. Moeten, aan Google moeten aangeven dat die links niet moesten worden gebruikt bij het indexeren, bij het ranken van dat bedrijf in de zoekresultaten. Heeft het bedrijf handmatige penalties gekregen? Dat kun je dan vinden, terugvinden in Search Console, Google Search Console, vroegere webmaster tools. Of heeft het bedrijf algoritmische penalties gekregen? En dan kijk ik naar de concurrenten. Wie zijn de concurrenten? Hebben de concurrenten voordelen waar wij harder voor moeten werken om die te overwinnen? Wat is het adres van die concurrent in de stad? Wat is de locatie op de kaart? Ook heel belangrijk, want in het algoritme zit nog steeds een factor... en in welke mate die meeweegt is niet echt bekend... maar er zit nog steeds een factor in die gebaseerd is... op de afstand van het bedrijf tot het middelpunt van een stad. Of tot het zwaartepunt, zwaartepunt, schuinst-middelpunt... Dus als een bedrijf in de buitenwijken ligt kan het zijn dat die dus al mede daardoor als alle andere factoren bijna hetzelfde zijn lager scoort dan een bedrijf dat wel in het centrum zit van een stad. Heeft het andere, hebben andere bedrijven meer of betere backlinks of hebben die echt een superlink? Heeft het andere bedrijf meer media aandacht waardoor het meer kliks naar de website krijgt wat weer kan bijdragen tot een hogere ranking? Of heeft het bedrijf een meer gerichte focus? Heeft het trefwoorden in de bedrijfsnaam? Of heeft het misschien trefwoorden in de URL? Al dat soort dingen helpen. Heeft het meer of betere content? Content is en blijft natuurlijk king. Hè? Dus als het andere bedrijf meer of betere content heeft dan jij... dan kan dat in jouw nadeel werken, waardoor jij dus lager scoort. Niet alleen lokaal, maar ook organisch. En dan een ander punt waarbij ik kijk naar concurrenten. Hebben hun pagina's betere onpage optimalisatie? Wordt hun site uh, meer bijgehouden? Is die actuele van de concurrenten? Als jij je site niet bijhoudt, is dat een teken voor Google... dat er minder bij jou gebeurt en dan is de kans groot dat je dus ook lager gaat renken in, in de zoekresultaten, zowel lokaal als organisch. En een andere factor waar ik bijvoorbeeld ook naar kijk, is het bedrijf of de concurrent ook actief op sociale media? En jij misschien wat minder? En met deze aandachtspunten, waar ik zo naar kijk als ik naar een bedrijf kijk voor lokale CEO en om te kijken hoe ik die dat beter kan laten renken, kom ik dan weer aan het einde van deze podcast. Ik hoop dat je ook deze podcast weer leuk vindt en dit soort content ook. Zo ja, volg me dan via de verschillende kanalen. Je kunt me vrijwel overal vinden op de, so op de sociale media.